12 uur. Waterbal met het nws Journaal. Frankrijk weigert hulpschip Aquarius toegang tot de haven van Marseille. Het schip ligt op zee met 58 vluchtelingen aan boord. Omdat Panama de registratie van de Aquarius heeft ingetrokken... kan het schip niet meer uitvaren als het heeft aangelegd in een haven. De Aquarius is eerder ook al de toegang tot Italiaanse havens geweigerd... toen het met meer dan 600 vluchtelingen op zee voer.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 In Washington is vijf dagen na een brand in een seniorencomplex... een achtergebleven bewoner levend teruggevonden. Deskundigen waren bezig de constructie te onderzoeken van het complex... waarvan het dak was ingestort. Ze hoorden ineens iemand roepen vanuit een appartement. Binnen vonden ze een man van 74 rustig zittend in zijn stoel. Hij kon vijf dagen lang niet naar buiten omdat zijn voordeur geblokkeerd was. De man wordt nu behandeld aan zijn verwondingen...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 Op de wereldranglijst blijft ze op de 11e plaats staan. Het weer is vrij zonnig, kleine stapelwolken. Het is vanmiddag rond de 15 graden. Morgen droog en vrij zonnig, dan 17 graden. Donderdag wordt de warmste dag van de week... met maximaal tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 geweest en uh, we zijn er weer gewoon. Het is de eerste schijnt. Oh, wat is het lekker buiten? Heerlijk. Toch? Het is hartstikke lekker buiten. Ja. Nou, Goeie dat heerlijke, ja. dat heerlijke stemgeluid is van Angela. Het is een beetje, beetje verkouden, dus uh, klinkt een beetje krakerig af en toe, maar dat is niet erg. Dat nemen we er gewoon bij. Hè? Ik ben er. Ja, <laughs> dat is al heel wat. Bep is er helaas niet wegens familieomstandigheden. Dus omstandigheden, dus uh, gaat, neemt Ansela waar vandaag. En uh, nou ja, het is vandaag marathon, hè, want tot 4 uur door gaan we door met ook nog de vernieuwjaren. De dag te doen. En uh, daarin vandaag All This en World War II. Jawel. Ja, weet ik, we hebben hem al eens eerder gehad, maar dat is al een aantal jaren geleden, dus kan mooi. En voor de rest hebben wij natuurlijk het regio-nieuws half 1, half twee. Uh, verder hebben wij ook nog het recept van de week. En uh, nou ja, voor de rest zien we wel. En gewoon veel lekkere muziek. natuurlijk. Artiest in het licht hebben we ook nog. En uh, we hebben ook nog 3 uh, in 1. Nou nah, jongens, wat, uh, pff, kan wat? ik een stuk vandaag. Hè? Nee. Nou zullen we maar beginnen dan. Nou ja, graag zo. In en die is vandaag van De Kik. Dus leuk. Al heel je leven zit allemaal niet mee. En van wat liefde is, heb je echt geen idee. Je ogen jeuken en je keel doet zeer. Ben je van alles net genezen in een wit, dan heb je het weer. One, two, Nezen in een wit, dan heb je twee weer. Een bandje. Ze komen oorspronkelijk een beetje uit Rotterdam en Tilburg. En eh, de naam van de band is afgeleid van de Haagse band eh, The Kick. Ja. En die band bestaat uit Dave von Reven, Marcel Groenewegen, Arjan Spies, eh, Ries, Doms en Paul Zoontjes. Hun muziek lijkt op die van Mercy, Bands, eh, Mercy Beat Bands uit de jaren 60. En ook het instrumentarium van de band verwijst naar die tijd. Foxversterkers, drums van Ludwig... en gitaren van uh, onder meer Rickenbacker. En ze maakten aanvankelijk uh, Engelse liedjes... en schakelden later over op Nederlands. 2 april 2011 traden ze voor het eerst op in uh, De Machinist in Rotterdam. En 2011 werden twee singles... Uh, Uitgegeven My Eyes and Are Still Dry... en met op de B-kant het prachtige liedje Here's Hoping... en A Christmas Song For You. Eind 2011 stapte, de, stapte Arjen Spees uit de band... en op Noordenslag 2012 trad de band op met, met Paul Zoontjens als zijn vervanger. Vlak voor de opname van hun debuutalbum keerde Arjen Spies terug en bestond de band voortaan uit vijf muzikanten. De buurtalbum, getiteld Springlevend, werd op 25 eh, mei 2012 uitgegeven... door Excelsior Records en Top Notch en verscheen op cd en op vinyl. Het album bevat eigen composities en covers... onder meer van A Pleasant Valley Sunday van de Monkeys... In de versie van The Kick heet het Zevenhuizen Zondag. Ja, dat kan ook. De single Simone, een bescheiden zomerhit voor de groep... is een bewerking van het nummer The Dancer... van de Australische jaren zesde band The Illusions. Nou, de, de nummers die u net hoorden, dat, dat was van hun laatst verschenen album The Kick hertaald. En daarin hebben ze gewoon allerlei hele bekende covers. Uh, voorzien van een totaal nieuwe Nederlandse tekst. En dat hebben ze, vind ik, verschrikkelijk leuk gedaan. De muziek en de, de, de, ja, de, de stijl van de nummers hebben ze uh, zo dicht mogelijk van het origineel gehouden. Dus dat is wel heel erg leuk. U hoorde achtereen volgens uh, het thema uit de serie Friends. Ik sta klaar voor jou. Dat, dat is dus origineel. I'll be there for you. Nee? Ja, dat is duidelijk natuurlijk. Uh, tweede nummer, dat uh, heette uh, Geen Cent. En dat is dan een prachtige herhaling van Can't Buy Me Love van de Beatles. En als laatste hadden we het wordt weer zomer... En dat was een prachtige hertaling van uh, Massachusetts van de Beatles. Maar dat had u natuurlijk al lang herkend. Dat hoef ik u helemaal niet te vertellen. Dat weet u natuurlijk al lang. Dat had u al lang gehoord. Dave avond dus. En uh, nou, u heeft zijn kop regelmatig op de televisie gezien... vorig seizoen van Maestro. Toen hij uh, meedeen, meedeed aan deze prachtige dirigentenwedstrijd. En desondanks toch nog vrij ver kwam eigenlijk. Goed, nou, dat, de, de kick. We gaan verder met onze artiest in het licht. Ja, die hebben we ook nog vandaag. Ja. Je gelooft het bijna niet, maar we hebben hem echt. We hebben een artiest in het licht. Ik kon niet zoveel interessants vinden eigenlijk vandaag. Maar deze is wel interessant. Artiest in het licht. Zulgero. I change the world. I change the world. Oeh. Oeh. I change the world, I wanna change the world Non è così che passo io, vive Se sta da lì e adesso tu Christ in het licht. Artiesten naam. Ja ja, Sugero. Er zijn een paar dingen die de Italianen heel goed kunnen: ijs maken, koken en mooie bellet schrijven. Ja, dat kunnen ze wel. Op. Goed, Sugero dus was dit. En ehm. Uh, uh, ja, dat dacht ik wel. Uh, dat is de artiestenaam van Adelmo uh, Fornatiari. Jawel, zo'n naam kom je er ook niet. Die is geboren in Roncosesi. Uh, Ron ja, dat in, op Emilio Ramagna. En dat is gebeurd op 25 september 1955. Ja, ja, hij is dus vandaag 63. Wat een mooie leeftijd. Prachtig, prachtig. Nog geen AOE, maar. Komt vanzelf. Uh, Italiaanse zanger, tekstschrijver, componist... en vooral ook producer. Zugero is Italiaans voor suiker. En die, naam, uh, die bijnaam kreeg hij van een lerares. En die heeft hij later toen maar als naam genomen. Want ja, met die onuitspreekbare naam van hemzelf... Dat, uh, poe, poe, poe, dat is niet zo, uh, niet zo dendrik. Suggero praakt door in 1985 in Italië... na zijn deelname aan het festival van Sanremo... wat een heel beroemd festival is trouwens... met het nummer Donne. En na enkele goed verkopende albums... Uh, uh, volgde in 1988 het album Blue S... of Blues dat het best verkochte album eh, ooit in Italië werd en gemaakt werd... met sessiemuzikanten eh, als eh, Clarence Clemens... die eh, onder andere bij Bruce Springsteen speelde... en eh, Memphis Horns, de, die kwamen uit Amerika vandaan... Uh, die onder andere ook op de platen uh, vroeger altijd meespeelde bij, nou uh, ja, bij Otis Redding, Sam Dave, dat soort figuren. 1989 volgt het album uh, Oro uh, Inciendo uh, Ebera Ebera, mm -hmm. ja Ebera, letterlijk goud, wierook en bier. <laughs> nou, wat een titel. Uh, een, uh, een woordspelige verwijzing naar het Bijbelse goud, wierook en midden. Nou, u hoorde van deze meneer uh, twee prachtige liedjes: Senza Madonna. Wat ik zelf een heel mooi liedje vind. En daarna uh, um, Diamante. En nou ja, Sugero, uh, van harte gefeliciteerd. Je moet nog twee jaar door, dan krijg je AOE. En, uh, oh nee, je moet ook nee, door. Nee, in Italië uh, hebben ze eerder pish. Oh, hebben ze al eerder pensioen? Ja. Oh, nou, ik, ik weet niet er. precies welke leeftijd, maar... Zijn we eerder pensioen. <coughs> Oké. Okay. Nou, hij doet, volgens mij is hij nog steeds uh, actief. Dat wel. Hé, hey, ben je klaar voor het nieuws? Ja, ik zit al een tijdje er klaar voor. Oh. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen.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 Met 18% van de ongevraagden is het aantal slachtoffers in onze provincie... toch zeker 3% gedaald ten opzichte van eh, 2016. Dus we gaan wel de goede kant op. De tienjarige jongen uit Horen die gisterochtend vermist werd... is inmiddels al lang weer terecht. De jongen was rond half negen samen met een vriendje lopend naar school vertrokken... maar hij kwam daar nooit aan. Na een korte zoekactie is het duo in de wijk Westerblokker in Hoorn teruggevonden. Ouders met kinderen op kinderdagverblijven dreigen volgend jaar honderden euro's meer kwijt te zijn. Doordat pedagogische medewerkers voortaan één baby minder onder de hoede mogen hebben... We zien vooral kleine opvanglocaties de kosten explosief stijgen. En dat wordt uiteraard doorbrekend. Uh, zo bezuiverde de brancheorganisatie kinderopvang al dus het AD. Uit een uh, rapport blijkt dat de kosten voor dagverblijven met ruim 7% stijgen. Met name de kleinere locaties voelen dat gevoelig in hun portemonnee. Uh, via verhoging van de kinderopvangtoeslag... krijgen ouders een deel van de rekening terug. Maar uh, de brancheorganisatie verwacht dat de prijzen harder zullen stijgen dan de verhoging van de toeslagen. De kosten lopen uiteen van 400 tot 900 euro per jaar... afhankelijk van inkomen en aantal kinderen in de opvang. Het schoonmaken van de GFT-rollemmers hier in Zandvoort... is met uh, twee weken vervroegd. Het bedrijf dat deze taak uitvoert voor de gemeente... komt nu in de week van 1 tot en met 8... 5 oktober. En dus niet in de week van 15 tot en met 19 oktober. Zoals dat vermeld staat op de afvalkalender. Houdt u daar dus rekening mee. Als u graag wilt dat uw uh, GFT en maar, uh, bak wordt schoongemaakt. Misschien wel lekker fris na de zomer. Ja. Uh, tot zover. ZFM luncht.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 Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar 8 graden. Morgen schijnt de zon flink en het blijft overal droog. De wind trekt wel wat aan en is duidelijk aanwezig. In uh, de polder is dat uh, windkracht 4 tot 5 en aan zee is dat windkracht 6. Lekker uitwaaien dus bij een temperatuur van ongeveer 18 graden. Kortom aangenaam herfstweer. Ja, dat uh, komt zo. We doen eerst deze eventjes. Het is niet het liedje van de Zuidkick. Hoewel het wel een beetje haar stijltje is. Maar goed. Het is 10 Years After. En het nummer heet Last Night of the Bottle. twee dingen tegelijk doen. Oké. Okay, uh, uh, last Night of the Bottle was dat. Uh, de laatste nacht van de fles. Nou, dan ga je er morgen een halen. Wat maakt dat nou uit? Toch? Ja. Ja. Onzin. Dan snap ik dat ook weer niet. Nou ja. Oké. Okay. Uh, ten Years After dus. Bent die we natuurlijk allemaal kennen van Going Home by Helicopter. Uh, van het legendarische Boetstok. Maar dit was een ander leuk liedje van ze. Last Night of the Bottle. Nou, en dan nu dat liedje. Dat liedje van de sidekick. Dat komt dus nu. Nou, laat me horen dan. Uiteraard. Laat me horen. Oeh, is mooi. 100 dagen heeft mij opgekomen. Muziek toch weer Prachtig, prachtig, prachtig. Vertel eens. Ja, mooi hè? Ja, fantastisch. Ja, dit was uh, Three Doors Down. Three Doors Down. Een zo ja. metal band zeker? Nee, nee. Uh, nee, nee. Deze <laughs> vallen onder de... de uh, ja, de meer uh, poprock. Ja, ja, ja. Goed. Three maar evengoed uh, hebben ze ook nog wel wat steviger nummerd. Maar dit is, wat, is een van hun uh, prachtige ballets. Ja. Oké. Okay. Ja, want je moet het missen hè, deze week. Je metal. Ja. Ja, dat is wel triest. Je moet het missen deze week. Ja, dat is afzien Ja, dat is afzien. Me. Dat is echt afzien hè. Nou ja, goed. Volgende week mag je weer. Dus uh, vanavond is het raadsvergadering. Hè? Ja, dan is ja. er geen metal. Nee. Maar, sorry. maar we gaan maar, volgende week ga in een mooie lijst maken. We hebben ja. nou, nou extra tijd om wat leuks uit te zoeken. Dus. Zo is dat. Nou, doen het vooral. Ja. En uh, als alles goed gaat, gaat in oktober zijn we daar vanaf... He, van, uh, ja, afwisking. dan gaan we dan de donderdagavond. Ja, 10 nou, oh, oh, oh, uur. oh, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Dat is nog oh. niet helemaal zeker, maar oh. het, het wordt aangewerkt. Ah. Aan het wordt aangewerkt, zo nou, Maar ik hoop dat, dat ik daar heel snel hoor. Goed, nou, mooi, verder... Dit is een meneer die kijkt slecht op de kalender. Dave Edmunds. Die zegt Almost Saturday Night. Ach, als je positief kijkt is dat ook zo. De day night, zei hij dan. Nou, ja, ik weet het niet, maar uh, dat duurt nog even hoor. Je, je zal het verschil moeten hangen. Hè? Okay. Okay. Ja, boven het eigenlijk. Hé, zo negatief positief bekijkt. Oké. Het is bijna zaterdag. Oké. Jij zin. Dit is een mooie gitaar. Heette dat nummer. En dat was die Atlanta Rhythm Section. En dat is zo'n bandje. dat Nou ja, die komen uit Atlanta. Dus daarom is ze waarschijnlijk ook zo. Goed, uh, het volgende nummer is eventjes een klein beetje uh, mentale steun. Zou ik maar zeggen. Voor onze sidekick daar. Uh, van onze Beppie. En uh, ik ga dit nummer even speciaal voor haar draaien. Ja, dit nummer. Speciaal. En ook voor de zus natuurlijk, Shirley. Begin my life again. One day I Shirley eens en uh, degene die de dames kennen... Beb en, en Shirley, die uh, weten wel uh, waarom ik dit draai. Ik ga dat niet in de openbaarheid gooien. Maar zij weten het en ik hoop dat zij uh, er misschien ook iets aan hebben. One day I fly away. En uh, dat was Shirley. Prachtige opname trouwens, vind ik. En uh, ook nog eventjes met het onnavolgbare mondharmonica... spel van toet Stielemans erbij. Nou, hoe mooi kun je het eigenlijk hebben. Zo'n prachtige stem. En dan ook nog eens een keer... Zo'n montamonica erbij. Heerlijk. One Day I Fly Away. We kennen het nummer natuurlijk oorspronkelijk van Randy Crawford. Maar deze versie mag er van mij toch uh, zeker naast liggen. Laten we dat even vertellen. Goed, oké. Okay, we gaan nog uh, één plaatje draaien voor, uh, voor het nieuws van één uur. Dance With Me heet het. Ofwel Dans Met Mij. Have I seen you before, baby? Till you come 1 uur. Django Macroy heet die. En nummer heet Dance With Me. Tot zo aan de andere kant van de